Drie uur Gert Kluk met het NOS-journaal. In Egypte zijn tienduizenden mensen op de been om te protesteren tegen president Morsi. Precies een jaar geleden werd de leider van de moslimbroederschap gekozen. De demonstranten vinden dat Morsi heeft gefaald, onder meer met zijn economische beleid. Ze willen dat hij nieuwe verkiezingen uitschrijft. Miljoenen Egyptenaren hebben een petitie ondertekend waarin wordt gevraagd om zijn vertrek. Er is een betoging op het Tagrierplein in Cairo, maar ook in andere steden wordt gedemonstreerd. Aanhangers van de president benadrukken dat Morsi democratisch is gekozen en gewoon zijn termijn moet uitzitten, ook zij demonstreren. Het Egyptische leger houdt zich op de achtergrond, maar heeft al gezinspeeld op ingrijpen mochten de betogingen uit de hand lopen. Het ministerie van Defensie verwacht dat de terugtrekking van de Nederlandse politietrainingsmissie uit Kunduz al op 1 oktober is afgerond, een maand eerder dan gepland. Morgen komt er een officieel einde aan de trainingsmissie die twee jaar geleden begon. Daarna pakt een speciaal team het materieel in, zodat de spullen naar Nederland teruggevlogen kunnen worden. Ongeveer 850 Afghaanse agenten en onderofficieren hebben de afgelopen twee jaar een basis of aanvullende opleiding van de Nederlanders gekregen. Vanaf morgen worden de trainingen voortgezet door de Afghanen. De Amerikaanse veiligheidsdienst NSA spioneert in Duitsland op nog veel grotere schaal dan eerder werd gedacht... Het tijdschrift De Spiegel heeft geheime documenten die afkomstig zijn van klokkenluider Edward Snowden ingezien. Iedere maand zouden de Amerikanen 500 miljoen telefoontjes, e-mails en sms'jes afluisteren en bekijken. Volgens De Spiegel wordt Duitsland daarmee even scherp in de gaten gehouden als bijvoorbeeld China, Irak of Saudi-Arabië. Gisteren onthulde De Spiegel al dat de NRC diplomaten van de EU in Washington, New York en Brussel heeft afgeluisterd. De voorzitter van het Europees Parlement, Schulz en de Europese Commissie eisen opheldering. Het weer vanuit het westen gaat het op steeds meer plaatsen, gaat de zon schijnen. Alleen in het oosten zijn er meer wolken, daar kan misschien nog een bui vallen. Er staat weinig wind en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Awb Verkeersinformatie met nog twee korte files. Door werkzaamheden op de A7 vanaf Den Oever naar Amsterdam bij Horen, 2 kilometer. En na een ongeluk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Klein-Polderplein, 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Deze zomer in het concertgebouw de Robeco Summer Nights. met classics in de mix. Bijzondere concerten waar stijlen samenkomen. Zo mixt het komisch duo Igudesman Goodest Man and Jew... op 27 augustus klassiek met humor. Kijk voor kaarten snel op robecosummernights.nl.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 Goedemiddag, het tweede uur van Radio Tour de France met straks Henny Kuiper over zijn debuut in de Ronde van Frankrijk. In 1975 was dat. Een andere oudrenner vertelt over zijn mooiste tourherinnering. herinnering. We volgen de springruiters bij het CHIO in Aken zijn op Silverstone voor de grote prijs van Groot-Brittannië. Maar eerst natuurlijk de tweede etappe in de Tour. Gio Lippens, hoe is het met Lars Boom in de kopgroep? 1 minuut en 52 is het verschil tussen de kopgroep en het peloton dat zo langzamerhand in de richting van de bergen gaat. Want we hebben nog 96 en een halve kilometer te rijden. Het peloton waait wel nog breed uit over de weg. Je ziet wat losse plukjes daar achter rijden, maar eigenlijk zit alles nog wel bij elkaar. En die koplopers, ja, ze werken goed samen, maar ze weten dat het echte werk zometeen gaat gebeuren. Dan Louis Dekker, de grote prijs van Groot-Brittannië. Hoe is het daar? De man die het kampioenschap domineert, die domineert ook de race, Sebastian Vettel. Daarachter is het grote gevecht Nico Rosberg. Mercedes-coureur rijdt de hele race al tweede en lijkt dat zo te willen houden. Maar het echte gevecht zit daarachter. De twee die het enorm vervelend vinden dat Vettel weer aan de horizon verdwijnt. Fernando Alonso en Kimi Rijkonen, die knokken met elkaar voor plek drie. En dat is een hard gevecht, want dat gaat eigenlijk om het kampioenschap. Houden ze nog kans om Vettel een beetje bij te houden? Zeker als hij vandaag de Grand Prix van Groot-Brittannië wint. En Ed van der Wendt in Aken. Uh, hoe is het daar bij de springruiters? Nou, heftig. Want uh, na Busy Madden in de openingsrit... de wereldbekerwinnares die uh, foutloos was, uh, is het alleen nog maar aan niks kelten. De drievoudige winnaar van deze wedstrijd, inmiddels 55 jaar oud... met zijn Nederlands gefokte paard Big Star, gelukt om foutloos te zijn... En dat betekent dat degenen die vier fouten hebben, of vijf zoals ik, Maaike van de Vleuten, vermoedelijk zelfs in die tweede ronde mogen gaan starten. Voor Nederland over een kwartier de eerste van het viertal dat ons nog rest. Leon Thijssen met Tyson. Al goed, avec Radio Tour de France. Voilà, Paris, tout.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 where you sit, are you getting on a bit, will you survive, you must survive. Robbie Williams uit 2000, Supreme. Danny van Poppel zal zijn uh, debuut in de Tour de France nog heel lang herinneren. Hij rijdt op de tweede dag vandaag in de witte trui. Maar hoe kijken renners uit het verleden tegen hun debuut aan? Radio Tour de France zocht het uit. 100 keer Tour de France. Het debuut van Henny Kuiper, 1975. Ik dacht Francesca Moze van de proloog. En ja, het, hij zat met mij in kop de koppel, we een winstje toen olympisch kampioen werd. En hij was nu eigenlijk uh, ja, de opkomende man. Italië, een leider in de Tour, pro en en tegenmerks. En zo trok wij een stuk door België en door Frankrijk in. Ja, ik vond het geweldig allemaal. Op 10 kilometer van de aankomst heeft uh, onze landgenoot Henny Kuiper een voorsprong van 35... De Tour van 1975 begint in België, in Charleroi... En een Belg, Eddy Merkx, strijdt voor de zesde toerzegen. De 26-jarige Henry Kuiper debuteert in Frankrijk. Maar heeft al wel de nodige ervaring. Nou, Ik moet echt zeggen dat ik, uh, ik was altijd heel behoudend was. Ik had drie jaar lang bij de amateurs... van mijn 21ste tot mijn 23ste vijf rittenkoers gereden. En dan moet je denken aan de Rommel Bulgarije van twee weken. Rommel jugoslavië reed ik twee keer. Tour twee keer. Ik was echt wel sterk en hard geworden. Maar ik, ik, ik had uh, mijn eerste jaar bij de profs... Uh, wilde ik er nog geen toer rijden. En toen zei mijn ploegleider, Rolf Wolfson... hij moest, moest die toer varen, dat is goed voor die, dat kan het Maar ik, denk, ja, ik had zoveel respect voor die toer. En dat is misschien al jammer geweest. En het is trouwens wel een, een zijsprongetje naar de huidige generatie. Als ik kijk dat Robert Gezing nu 26 is... en wat er al over hem gezegd en geschreven is en wat hij al gedaan heeft... dat, dat werd mijn eerste toer. Ik deed, moet zeggen, ik deed wel gelijk mee... Ik kon uh, met kunst en vliegwerk kon ik de, goede, ja, de, de goede volgen. Maar ik was nog niet ervaren. En ik, ik had dan een keer wat minder een dag. Maar dat moet je ook allemaal leren: de, de routine. Dit is uh, Bernard Thevenet, die dat gatje tussen uh, Kneteman en Merk dichtrijdt. Maar ik kwam in uh, uh, het centraal duwant massief duwant nog een dag voor 260 kilometer met heel veel kools, uh, kwam Ik te vallen. Ja, en, uh, ja, dan maak je wel kennis met de Tour. En we hebben eerst de Pyreneeën gedaan. En toen uh, Centraal Massief kwam in Alpen. Want ik weet nog goed dat in uh, Morsin kreeg ik bezoek van mijn familie. En die zei, oh, Henny wat zie jij eruit? Afgepeigerd. Ja, dus, uh, ja, en ik was ook gevallen toen we aardige schaaf wonnen. Ik kon wel verder. En je ging dan ook door. En in diezelfde rit ben ik nog een keer... Uh, Michel Pollentje won die etappe in België. Maar die heb ik nog geprobeerd om tweede te worden. Dus ja, je, je, je knokte ervoor. Maar toen in, uh, in Morsin, dat verhaal van mijn familie. Oh jongen, als je niet meer wilt, hè, niet, we hebben nog plaats in de auto. Je kunt zo mee naar huis hoor. Maar dat wou ik helemaal niet. Want ik wilde Parijs zien, ik wilde die toerrader. Ik wilde dat allemaal meemaken. Ik vond het fantastisch. Kuiper zal uiteindelijk Parijs zien. Sterker nog, in zijn eerste tour werd hij al elfde... De Tour van 1975 is een historische. Er komt namelijk een eind aan de zegenreeks van Eddy Merckx. Hij wordt tweede achter... Bernard Tevenet, de Fransman. Merckx verliest meer dan twee minuten tijdens de klim naar Praloupe. Een dag daarvoor is een merkwaardig incident. Al dan niet bewust krijgt Merckx op de Puy de Dôme een stomp van een toeschouwer. Hij was een invalide man. Ik dacht ook dat hij in een rolstoel zat, maar dat weet ik niet zeker. Maar... Ja, hoe gebeurt zoiets? Mensen zijn ook helemaal hysterisch. Ik kan me niet voorstellen dat hij een invalide man dat extra doet, maar die we uh, dus, uh, of in zijn enthousiasme of in zijn uiting, heeft hij uh, Merx uh, met zijn vuist op de, in de buik streken en op zijn lever geraakt. En uh, ja, dat was wel uh, met heel veel voet in aarde. Vlak na de finale van de Ronde van Frankrijk 1975... spreken we met Henny Kuiper. Ik dacht, een revelatie in deze Ronde van Frankrijk. Ja, inderdaad. Er is van de vorige zegt dat je bij de eerste 15 eindigt. Dan rijden we een goede Ronde van Frankrijk... al de journalisten naar... En dan was de, naar... Zo klinkt de dan 26 jarige Henny Kuiper in Parijs. Zeg Parijs, waarschijnlijk geldt dat voor elke oud en de anekdotes komen los. Gerard Kamper... Uit het vlakke Noord-Holland reed de Tour, maar dat, die, had, die had, had er wel inhoud. En hij was met alle zeulen over al die bergen gekomen. En hij mocht in koers blijven, want hij was toen te laat binnen. En toen uh, gebeurde het volgende, in een van de laatste ritten bij Parijs... kwam iemand vanuit Nederland uh, en die gaf een bevoorradingszak aan. En in plaats van dat Gerard hem pakte, vloog hij zijn voorwiel. Dus hij vloog over de kop. Er was overal geschaafd. Dus uh, zijn vriendin kwam naar Parijs... En ik was ons heerlijk omhelzen. Dus, uh, weg, weg, weg, ik blijf van man, want uh, het heeft overal pijn. Dat kan ik me nog goed herinneren. Mooi, De he, debuut van Henny Kuiper, Gio. Wanneer was jouw debuut eigenlijk in de tour? 1993, lang geleden, Dionne. Ah. En ja, ja ach, ja. Maar eh, toen was de tour toch weer heel anders dan nu, hè, veel minder massaal, hoewel we toen al klaagden over, eh, nou ja, de volgwagens en de gastenwagens. Ja, en het is alleen maar erger en alleen maar groter geworden. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, eigenlijk voel ik me vandaag een beetje een presentator van het programma. Ontdek je plekje, want als je toch naar buiten kijkt, het is onvoorstelbaar, zelden zo'n mooi decor gezien van een uh, tour etappe. Wij kijken uit hier over de baai daar bij Ajaccio. We kijken naar de overkant waar we gisteravond geslapen hebben. Echt zo'n azuurblauwe baai met bootjes erin. Het zou een prachtig idee zijn om uh, een boot uh, in de finale... gewoon mee te sturen langs die kustlijn. En dan uh, het peloton vanaf de boot te, te filmen. Want het ja, is echt fantastisch dat uitzicht. En we zitten op een landpunt, op een soort schiereiland. Op het uiterste puntje waar wij dus met de auto niet eens naartoe mochten. Vandaar dat we vanmorgen met een bootje deze kant op werden gebracht kilometer ver want het is echt echt het einde van het eiland het zuidpuntje van het eiland het ziet er prachtig uit en als je dan onderweg de beelden ziet nu weer de gorge de la restonica zojuist het plaatje korte Prachtig mooi plaatje. Uh, we hebben besneeuwde bergtoppen gezien. Het is onvoorstelbaar waar die renners op dit moment tussendoor rijden. En dan te bedenken dat de Tour nooit eerder in de geschiedenis op Corsica is geweest. Maar dat heeft natuurlijk met politiek te maken en met allerlei andere zaken. En waarschijnlijk ook met logistieke problemen. Laten we weer naar de koers gaan. Want uh, Danny van Poppel, we hoorden zojuist al de trotse pa, uh, Jean-Paul van Poppel. Die sprintte zojuist gewoon even mee hè, tussen de grote namen. Om die resterende punten nadat de kopgroep in die tussensprint al over de streep was gekomen won daar voor Sagan. Daarachter Danny van Poppel. Dan pas Cavendish. Dus van Poppel finish daar gewoon voor. Cavendish Gos, Christophe Steegmans, Tom Velers, de Nederlander. Boehani en dan Marcel Kittel op de 14e plek. Het geeft gewoon aan hoe brutaal dat mannetje in de witte trui is. De jongste renner van deze Tour. Met zijn 19 jaar slechts. Hij laat zich in elk geval van voren zien. Goed nieuws trouwens ook uit de Giro Rosa. Dat is de Giro voor vrouwen. Daar wint Kirsten Wild de openingsrit. En Marianne Vos had twee tussensprintjes daar gewonnen. Dat leverde weer bonificaties op. En dat heeft haar in elk geval de eerste roze trui van die Ronde van Italië opgeleverd. En uh, ik zie ook nog een berichtje over uh, de Tour van 1998. Waarschijnlijk komt op 18 juli. Wordt gemeld hier in Frankrijk een rapport uit over de Tour van 1998. Over doping gebruikt. En dan zou de toerzegen van Marco Pantani inmiddels overleden zou in gevaar kunnen komen. Hij zou na Lens Armstrong overleden. Ook uit die uh, touranalen kunnen worden geschrapt. Want dat heeft Pat McQuaid inmiddels uh, aangekondigd. Dus ben benieuwd wat daar allemaal gaat gebeuren. Maar laten we ons lekker concentreren op de wedstrijd van vandaag. In dat majestueuze decor op Corsica. Daar hebben we nog steeds een kopgroep. En die hebben ook nog steeds een voorsprong. Maar de voorsprong, ja, blijft zo'n beetje schommelen rond die twee minuten. Meer is het niet. Nu twee minuten precies. Ze worden er haast moedeloos van, die vier koplopers: Cadri, Veilleux, Perez en Lars Boom. Wij hebben hier ook heel mooi uitzicht door bruine tafel, bruine. Nee, ja. um, naar de sensationele, echt sensationele race op uh, het circuit van Silverstone. Louis Dekker. Ja, maar. er gebeurt hier van alles. En was het niet Fernando Alonso, die ook moedeloos was eerder dit seizoen. Die zei, waarom heeft Vettel nooit pech? Waarom haalt die Duitser altijd de finish? Nou, het is gebeurd hoor. In leidende positie rolt Vettel en hij rolt en hij rolt en hij valt stil. En ook nog op een plek. Waar die het hele veld in de weg staat. Dus we hebben weer een safety car. Maar het belangrijkste nieuws is de man die op weg was naar de zegen, Die het podium al in zicht had. Negen ronden voor de finish. Valt uit met wat oogt als een kapotte versnellingsbak. Hij baalt als een stekker. En wie profiteren? Ja natuurlijk vooral Nico Rosberg. Die zat al de hele tijd op het vinktouw. Die was tweede, leidt nu de race. Maar het is achter de safety car. Dus het hele veld is ook nog eens in elkaar geschoven. En dan hebben we ineens Mark Webber. Die zijn start verklooide een uur geleden. Die helemaal terugviel naar plek 12, 13, 14. Die rijdt nu ineens tweede. En die gaat het straks gewoon nog proberen hoor. Op de derde plek Kimi Raikonen En daarachter. Maar dat is nog een beetje onduidelijk hoe dat gaat vallen. Komt Fernando Alonso. En Fernando Alonso heeft een hele moeilijke race. Maar ziet nu ineens kans om de achterstand die hij op zou lopen op Vettel Die achterstand zou alleen maar groter worden. Ja, ineens kan hij nu punten terugpakken. Dus er gaat nog heel veel gebeuren in pakweg de laatste 15 minuten van deze race. Maar voorlopig gaat alles weer op halve snelheid achter de safety car. En ik denk dat we straks nog een stuk of zes, zeven hele spannende rondjes overhouden. Met Guido van der Garde nog steeds in de race, maar wel achteraan. Laten we hopen dat het ook spannend wordt bij het CHEO, bij de Springruiters in Aken. Ed van der Bent, het wachten is op Leon Thijssen. Ja, Leon Thijssen die zal over een, nou, denk een seconde of dertig binnenkomen en beginnen. Dat degene die voor hem rijdt, die doet nu een prachtige foutloze rit laten zien. En dat is Patrice Delavaux uit Frankrijk met Orient Express. De vierde foutloze rit tot nu toe. Want de derde werd gerealiseerd door Jannica Spronger. Een paar ritten terug De Zwitserse met Pauloubet. Dalon, een Frans uh, gefokte paard. En uh, ja, dat geeft al aan hoe pittig het is. Want we hebben inmiddels uh, 25 herstel, 26 starts gehad van de totaal 40. En de beste 18 uit deze eerste ronde, die mogen door voor de tweede ronde. Betekent uh, dus niet alleen die uh, tot nu toe die vier foutlozen. Maar dat wordt dan aangevuld met de deelnemers. En die zullen dan in die tweede ronde als eerste starten die uh, fouten hebben. En dan de beste resultaten zijn dus vier strafpunten. En misschien ook nog wel die vijf strafpunten vanwege de tijdfout van VDL-groep Verdi met uh, Michael van der Vleuten. Leon Thijssen met uh, Thijssen, een Nederlands gefokt paard Thijssen. En die is uh, inmiddels uh, 13 jaar oud. Die hengst van numero uno voor de fijnproevers, Was met dit paard ook uh, in uh, de landenwedstrijd donderdag actief uit Nederland. Uh, fantastisch winnend die wedstrijd afsloot. Maakte één springfout en een tijdfout in de eerste omloop. En was foutloos in de tweede omloop. Inmiddels uh, is hij gevorderd tot en met de hindernis drie. En dat is uh, de sloot, het water, van voor naar achter, 4 meter tien. En dan is het met de geknikte lijn en dat is er best wel veel van in. Al is het een parcours. Je moet je voorstellen, het is hier om over prachtige decors zoals in Corsica te spreken. Hier praat je over een vast stadion van drie, vier voetbalvelden groot met 45.000 toeschouwers op uh, vaste tribunes. En uh, er is nog maar een deel van het complex dat hier totaal 350.000 toeschouwers in die dagen ontvangt. En uh, ja, dan gaat hij uh, over die lange lijnen is hij nog altijd uh, foutloos. Er gaat, ja, daar gaat, gaat een bord omhoog. Bij een van de oxers. Het kwam vrij laat. Het uh, die is hier zo groot dat de wordt geholpen door juryleden in het parcours met een soort pannenkoek, een, een soort schijf die ze dan omhoog steken als er een fout is. En daar op de tweede gaat die pannenkoek ook omhoog. De tweede van de driesprong betekent inmiddels acht strafpunten en daarmee zal die zeker niet, en daar nog eens een derde fout, zal die zeker niet in die tweede ronde komen. Maar dat gaat hopelijk wel gelden voor Harry Smolders of Mark Houtshagen of Gerco Schreuder die als laatste zal starten. Gerko overigens de enige deelnemer afgelopen donderdag die met zijn paard Londen, waarmee die individueel tweede werd. In Londen bij de Spelen en met het team ook tweede. Als enige dubbel foutloos was. Dat geldt dus niet met deze 13 strafpunten, want er is inmiddels ook nog een tijdfout bijgekomen voor Leon Thijssen. Had je tot de France? Ook op internet. De Tour live bij de NOS. Nou, echt kick van. Bekijk de beelden, lees het laatste nieuws en volg de live statistieken via nos.nl/slash tour. de la NOS. Tour, Orchestral manoeuvres in the dark. Forever live and die. Gio Lippen zijn ze al bijna op uh, de eerste top van de dag, hè? Ja, daar zijn ze bijna de Col de Bella Granajo, als je het op zijn Frans zegt, en Bella Granajo als je het op zijn Corsicaans zegt, want dan spreken ze gewoon de J als een J uit, net als wij. En uh, we zijn daar uh, met die vier koplopers die er opnieuw een spelletje van maken. Net als gisteren, wie wint het sprintje? Wie pakt de volle punten voor de bergtrui? We zien daar uh, voorlopig Vejeu op kop rijden, met Biel 3 in het wiel, Perez daar achter en Lars Boom. Misschien wat handiger dan gisteren, toen hij toch eigenlijk iets te vroeg in achtervolging ging op een man die probeerde daar weg te rijden. Misschien dat hij het anders doet, want gisteren had hij zo gehoopt dat hij de bolletrui zou pakken. Als hij hier dit sprintje wint, ja, dan pakt hij natuurlijk gewoon de bolletrui. Want hij is de enige man die op de twee coaches die we tot nu toe hebben gehad erbij zit in elk geval bij de kopgroep. Dat wordt weer aangetrokken door opnieuw Vejeu. Dan K3 in het wiel. Dan moet Perez het gat dicht rijden en denk Boom van weet je wat vrienden doen jullie het allemaal maar. Ik hou de benen voorlopig nog even stil in het wiel van die Ruben Perez, Terwijl de weg nu wel weer wat afvlakt. Het is niet ten onrechte een kolletje van de derde categorie, want de klim is weliswaar 6,6 kilometer lang. Maar het stijgingspercentage gemiddeld is nou niet echt om over naar huis te schrijven, hoor. 4,6 procent. Nu gaat het gebeuren. Nu gaat het gebeuren bijna op een vlakke weg. En dat is in het voordeel van Lars Boom. Want hij gaat hier gewoon de punten pakken. Ja, en dan heeft hij in ieder geval voorlopig de bolletrui. Maar we gaan nog een paar echte serieuze klimmen krijgen. En dan is het maar natuurlijk de vraag, wat gaat er gebeuren? We krijgen nog een klim van de derde van de tweede en eentje van de derde categorie. Maar virtueel staat Lars Boom in elk geval op dit moment in die trui. Heeft hij die trui veroverd? Nou ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren met die kopgroep. Tot hoe lang ze voorop blijven. Of worden ze straks al ingelopen voordat ze uiteindelijk het hoogste punt van deze etappe bereikten. De Col de la Serra. Dat is dan met nog 71 kilometer te rijden. Dus nog een kilometer of 14, 15 van het moment waar we nu zitten. Van de plek waar we nu zitten. Het verschil met het peloton loopt terug. Het verschil met het peloton is inmiddels 1 minuut en 5 seconden. Dat betekent dat die mannen daarachter hard omhoog rijden. Louis Dekker volgt voor ons de grote prijs van Groot-Brittannië. En Louis, je kunt eigenlijk niet met je ogen knippen, hè? dan is er weer wat gebeurd. Ja, nu hebben we weer een klapband, hoor. Slachtoffer nummer 4, Sergio Perez, uitgevallen. Weer een klapband op weer hoge snelheid, maar dat is even niet interessant nu. Het gaat nu om het gevecht. Vijf ronden nog te gaan en het is knokken voor iedere millimeter. Nico Rosberg leidt daarachter grote knokpartijen. Kimi Raiko in de tweede. Mark Webber, derde, de Red Bull-coureur. Maar die heeft versere banden, zoals dat heet. Dus die kan aanvallen. En dat doet hij. En dat doet hij niet één keer, dat doet hij niet twee keer. Dat doet hij bijna in iedere bocht. En daarachter is nog meer knokwerk gaande. Want Fernando Alonso probeert ook naar voren te komen, hij heeft ook zijn banden beter voor elkaar dan alles wat voor hem rijdt. En Alonso rijdt nu vijfde, maar wil ook naar het podium. Dus dit, dit worden echt vier, vijf ronden waarin alles nog kan gebeuren. En uh, ja, het is, het is, je wil natuurlijk als Nederlander ook even kijken hoe Gideon van der Garde het. Maar het is in dit gevecht echt even totaal oninteressant. Ja, hij ligt negentiende, hij doet mee. Maar er gebeurt van alles in die laatste vier ronden. Ik denk wel dat Nico Rosberg de zaak heel gaat houden en de zaak op de eerste plek houdt. Maar daarachter het gevecht. Webber probeert het nu bij Raikkonen en ik denk dat Webber nu plek 2 pakt. Raikkonen probeert in de slipstream terug te pakken. Maar nee nee, dit gaat hij echt, dit gaat hij niet pakken. Raikkonen terugverwezen naar plek 3. Webber op 2 en nu is de vraag gaat Mark Webber, de Australier, het nog proberen? Do or die heet dat in de, in de Formule 1. In die laatste ronde een allesbepalende inhammen in Want Mark Webber die is onderweg, hoor. Die is onderweg naar Nico Rosberg. Die rijdt de afgelopen ronde een seconde sneller. En hij heeft hem in zicht. De echte spanning die is uh, nog lang niet achter de rug hier. We zitten in ronde 48. En we hebben er nog dik drie te gaan. Het venijn, het venijn zit meer dan ooit in de staart. Dit is Radio 1. Half vier, het nieuws met Gert Kluk. Klanten van de Rabobank kunnen sinds 8 uur vanochtend niet internetbankieren door een storing. Vannacht werd onderhoud gepleegd aan de servers en toen is er iets misgegaan. De storing is volgens de Rabobank landelijk. In Egypte zijn tienduizenden mensen op de benen om het vertrek te eisen van president Morsi. De demonstranten vinden dat Morsi heeft gefaald, onder meer met zijn economische beleid. Aanhangers van de president benadrukken dat Morsi een jaar geleden democratisch is gekozen en gewoon zijn termijn moet uitzitten. Ook zij demonstreren. Het Egyptische leger houdt zich op de achtergrond... maar heeft al gezinspeeld op ingrijpen mochten de betogingen uit de hand lopen. Marianne Vos zit in de eerste etappe van de Ronde van Italië... direct de rosse leiders veroverd. In de rit werd Vos weliswaar tweede in de eindsprint, maar onderweg had ze bij tussensprints genoeg seconden gewonnen... om aan kop te gaan in het algemeen klassement. En dat zijn de hoofdpunten. En er is verkeersinformatie met John Bakker. Met files op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht... bij knopen Deil 5 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht... Problemen met een brug op de afsluitdijk richting Friesland bij de Lorensluizen. De brug wil niet meer dicht, er staat 2 kilometer file achter. Bij de werkzaamheden op de A7 richting Amsterdam bij Horen 2 kilometer. En op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Delft Zuid 2 kilometer. In Radio Tour gaan we eerst even naar Aken, naar de grote prijs voor de springruiters. Ed van der Bent, hoe doen de Nederlanders het? Ja, eigenlijk hartstikke goed. Al hebben we die tweede zware ronde, ongetwijfeld over een nieuw parcours te gaan is het zowel Harry Smolders als Mark Houtsager... is de afgelopen minuten gelukt om net binnen de toegestane tijd... foutloos rond te komen. Fantastisch resultaat voor uh, Harry Smolders met zijn exquis de well Muus. Een Belgisch gefokte leeftijd van 14 jaar. Dus al een wat rijper paard. En de vijf jaar jongere Sterhof Stamino... Nederlands gefokt van Mark Houtsager. De nummer 14 van de wereldranglijst. En uh, ja, ongelooflijk uh, wat ze hier lieten zien met die paarden... over dit pittige parcours. En de fouten worden overal gemaakt. Dat moet je Frank Rotenberg de parcoursbouwer toch wat nageven. Maar we zien ook afvallers, duidelijk mensen die in het verleden hier hoog hebben gescoord. Zoals uh, met vier strafpunten een springfout, Steve Kerda. De huidige Olympisch kampioen met zijn uh, Olympisch paard Nino de Buissonnet, Franse Fogt maakte die een springfout. Uh, misschien zien we hem terug in die tweede ronde. Maar ook merken we is Michael's Beerbaum die één tijdfout en een springfout had. Ze was uh, eerder al winnaar van deze wedstrijd. Drie keer zelfs. Met, uh, nu uh, heeft ze vandaag gereden Bella Donna. En uh, datzelfde Resultaat, 5 strafpunten geldt voor Michael van der Vleuten. Zal hij in staat zijn om die tweede ronde te halen? Want daar gaan de beste 18 in van start. Die nemen dan overigens hun strafpunten mee. Dus ze gaan niet op nul. Dat zou er natuurlijk heel mooi zijn voor zo'n Michael van der Vleuten. Als hij zich bij die beste 18 weet rijden... staat nu op de 12e plaats met nog zo'n 10 starts te gaan. En wie het verder nog is gelukt om in die tweede ronde te komen... dat is Patrice Delavaux met een fout als parcours met Orient Express. En ook Jannika Spronger. En Nick Kelten, de man waarvan we aangaven dat de, laatste, de oudste starter is met 55 jaar. Maar leeftijd zegt niet zoveel. Dan gaan we naar de ontknoping op, de, uh, op het circuit van Silverstone. Louis Dekker, kan Webber Nico Rosberg nog achterhalen? Nou, hij is het hard aan het proberen. Hoe zat dat ook alweer in de Tour? De dood of de gladiolen heet dat, hè? <laughs> ja, he? zo heet het. Ja, ja, ja. ja. De, ene, de ene fastest lap naar de ander. Net was het Rosberg, nu Webber eroverheen. 1,33,4... En misschien herinner je je nog, half uur geleden zei ik... iedereen rijdt zo 1.36, 1.37... want ze willen zo graag die banden heel houden. Want het oogt allemaal zo gevaarlijk vandaag. Er gebeurt zoveel. We hebben zoveel klapbanden gezien. Maar nu, nu met de finish in zicht in ronde 51... is er echt een spectaculair gevecht om die zegen. Want beide willen winnen. Rosberg en Webber. Rosberg, omdat hij het nog niet zo gewend is. Ja, hij heeft in Monaco gewonnen dit jaar. Maar het is niet iemand die je verwacht... aan het eind van een Grand Prix van Groot-Brittannië. En Webber... Webber die kan eindelijk profiteren van de pech van zijn teamgenoot. Want die Wettel die won toch altijd? Die had toch nooit pech? Nou, Wettel staat nu langs de kant. Versnellingsbak had het inderdaad begeven. Wettel scoort nul punten. En Mark Webber heeft in één klap hier gewoon alle mogelijkheid om, uh, om zijn seizoen goed te maken. Want hij heeft nog niet gewonnen dit jaar. Bovendien heeft hij deze week, uh, heeft hij deze week zijn afscheid van de Formule 1 aangekondigd. Hij is dus bezig met zijn laatste tournee. Hij rijdt sowieso zijn laatste Grand Prix van groot brittannië Dus hij, uh, hij wil alles. En het gat is maar 1,1 seconde. En we zijn er nog niet hoor. Eén foutje. Eén foutje van Rosberg. En hij is zijn zegen kwijt. Ze gaan nu de laatste ronde in. Dus over anderhalve minuut weten we het. En ze gaan allebei vol gas. En iets minder vol gas. Maar nog steeds indrukwekkend, hoor. de derde plek Fernando Alonso. Die heeft geprofiteerd van zijn betere banden. Die heeft zich aan alle kanten om de coureurs heen geknokt heeft het meeste werk gehad aan Jensen, Bu Jensen Button, de Engelsman. Want Engelsen die nemen natuurlijk bij deze Grand Prix net even wat meer risico dan alle anderen. Maar Alonso lijkt degene die in het kampioenschap het meest gaat profiteren... van de nulpunten die Vettel vandaag gaat, uh, gaat scoren. Alonso, het hele jaar eigenlijk al jarenlang de man waarvan gezegd wordt... ja, zelfs in een auto die niet optimaal is... haalt hij altijd nog het optimale resultaat eruit. Nou, dat doet hij vandaag weer, want... De kwalificatie die was buitengewoon mager. Alonso startte in het middenveld, maar aan het eind, na dik anderhalf uur racen, gaat hij toch weer naar het podium. Derde plek voor Alonso dus, als er geen rare dingen meer gebeuren. Want we zijn er nog niet. Wie rijdt de vierde? Lewis Hamilton. <laughs> <laughs> Gestart van pole position, weet je nog. En Hef toen helemaal ben. naar plek 22 en hij rijdt gewoon vrolijk vierde. Hij is net Kimi Raikkonen voorbij gegaan. En uh, ja, nou ja, je kunt, ik heb ook wel eens gezegd, Formule 1, soms is het een optocht en soms gebeurt er zo weinig. Nou, daar hebben we vandaag geen last van hoor. We naderen het einde, we naderen het einde en Webber heeft hem in zicht, Rosberg. Maar het gaat niet meer gebeuren. Rosberg pakt zijn tweede seizoen. Ja, de tweede overwinning van het seizoen. Die komt er nu aan, Rosberg. Hand omhoog, juichen. Webber zit er zeventiende van een seconde achter. En daarna is het gat. Het gat naar Alonso. Die heeft in die paar rondjes, dat het weer vol gas ging, zeven seconden verloren. Maar dat zal hem echt helemaal niet interesseren. Hij, plakt, hij pakt plek drie. Lewis Hamilton wordt kort daarachter. Als het nog een paar ronden had geduurd, was hij ook nog daar, daar voorbij geschoten. Hoor. Hamilton wordt vierde. Net geen derde. Net geen podium. Kimi Raikkonen wordt vijfde. En dat is interessant voor het kampioenschap. Want Raikkonen en Alonso, dat zijn de belagers van Wettel. Dat zijn de coureurs die tot dit weekend zeiden... die Duitser die heeft nooit pech. Hij verdwijnt aan de horizon. De spanning in het WK is er bijna aan. Nou, Wettel va valt vandaag uit. Alonso wordt derde, Raikkonen vijfde. De spanning is behoorlijk terug in het kampioenschap. En hoe was het dan met Guido van der Garde? We hebben hem eigenlijk niet in beeld gezien vandaag. Maar hij heeft ook geen rare dingen gedaan, geen dingen fout gedaan... Hij heeft foutloos gereden, maar wel veel te langzaam in vergelijking met de rest. Maar dat komt natuurlijk ook door die trage catering. Van de Garde wordt 19, en heeft het in ieder geval, wordt 19 en heeft het in ieder geval een stuk beter gedaan... dan een paar weken geleden in Canada toen hij er een puinhoop van maakte. Dan naar de tweede etappe in de ronde van Frankrijk. Hoe is het met de kopgroep en het peloton? Zit daar nog veel tussen, Gio? Er zat heel weinig tussen 30 seconden. En daarna ging Lars Bomens even flink gas geven aan kop van die kopgroep. In de afdaling van die eerste call die we hebben gehad. De call de la Bella Granaggio. En uh, dat betekent dat de voorsprong inmiddels alweer is opgelopen tot een minuut. En ik moet eerlijk zeggen dat het prachtig was om te kijken naar uh, die afdaling met die vier mannen. En uh, in mijn oren dat geluid van de Grand Prix. Want zo zag het er gewoon uit. Het was net een race, een motorrace, een autorace. Die vier mannen die echt uh, loei en loei hard naar beneden gingen op die toch wel technische afdaling. Want deze afdaling is een stuk moeilijker dan de afdaling die ze zo meteen krijgen... nadat ze op het hoogste punt zijn gekomen op die 1163 meter van de colde Visavona... Want dan is het echt gewoon over een brede weg naar beneden. Met vangrails aan beide kanten, betonnen stukken ook aan beide kanten van de weg. Op een hele brede weg. Dat is niet zo'n technische afdaling. Maar, is ons verteld, de afdaling van de laatste klim, de Cote du Salario, vlak voor de finish. Dat is wel weer een hele technische, dat is een moeilijke. En je kunt zien wat Lars Boom van plan is met deze kopgroep. Hij wil als eerste bovenkomen straks op de Col de la Serra. De van derde categorie en vlak daarna dan op de Col de Vitsa Vona. Dan zijn we inmiddels alweer een kilometer of 6-7 verder. Want die klim die is dan weer 4,6 procent. Als die daar als eerste boven komt, dan heeft hij gewoon genoeg punten om vanavond op het podium geroepen te worden als leider in het stand van het bergklassement. Dan mag hij die, die bolletjes trui aantrekken. Inmiddels zijn ze bij de volgende klim aangekomen. Bij die Col de la Serra. Een Col van de derde categorie. Dan zullen ze 5,2 kilometer moeten klimmen tegen 7 procent gemiddeld bijna. En we kijken naar de man op kop, naar uh, David Veilleux, die Canadees, die inmiddels al weer twee overwinningen heeft gepakt dit uh, seizoen, die goed bezig is en in deze toeretappe ook laat zien dat hij uit het goede hout gesneden is. En Boom, die houdt zich rustig achter in die groep. Hij weet dat zometeen de punten te pakken zijn als ze boven zijn op deze col over een kilometer of vijf. NOS Radio Tour Artiste Nummer KITEPA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 is hier ook binnengekomen. en die mag nu even geen geluid maken. Jacques ja, heel goed. Jacques Brel, de tourartiest van deze dag. U hoort Jacques Brel nog twee keer langskomen. Deze middag. Dit was Numer Pa. Ja, de beklimming van uh, de tweede col van de dag, Gio. Ik dacht Lars Boom heeft de smaak te pakken. Ja, ik dacht het ook en ik dacht hij gaat het gewoon doen. Hij gaat hetzelfde doen wat hij in die Giro of in de Vuelta van 2009 deed. Gewoon de concurrentie eigenlijk een beetje ja, in de luren leggen. Maar het lukt hem niet hoor, want die twee Franse, nou, de Canadees en de Fransman, maar ze rijden wel allebei voor een Franse ploeg in die kopgroep. Die kennen Lars Boom en die weten gewoon van we gaan hem niet meenemen. We gaan er vandoor in het begin van de klim van derde categorie. De Col de la Serra rijden op dit moment Biel K3 en David Veilleux. Veilleux is dus die Canadees. K3 is een Fransman van A.G. r En die rijden nu weg bij Lars Boom. En bij Ruben Perez, de Spanjaard van Euskaltel en Boom. Ja, het ziet er nog wel aardig uit hoor. Ik denk ook dat hij verstandig is dat hij zich niet kapot gaat rijden in deze klim. Want hij weet ook dat het peloton in aantocht is. Het peloton rijdt op dit moment. Op 1 minuut en 6 seconden van de twee koplopers van K3 en dat Daartussen dus ergens langs Boom en Ruben Perez En aan de achterkant van het peloton, daar zagen we zojuist al de eerste slachtoffers. Mark Cavendish, de eerste sprinter die overboord ging. Hij was in het gezelschap onder andere van Nicky Terpstra. Die zal zeker bij hem moeten blijven. Er waren meer ploeggenoten daar die daarbij bleven bij Mark Cavendish. En ik zag ook een trio van Argo Shimano, de ploeg van de gele trui dragen, zag ik daar afhaken. Tom Velers, we zagen Timmer, we zagen de kort. En nu enthousiasme hier aan de finish, want ze kijken mee op een groot scherm. En jawel, daar gaat hij hoor. Thomas Vöcler, Titi, vorig jaar natuurlijk ook overwinningen in etappes. Hij was er toen bij Tony Martin. Moeten we nou trouwens ook af in het peloton. Dat komt allemaal door die tempoversnelling van van, uh, van Veuclair. Veuclair die misschien wel weer gewoon op jacht gaat naar een etappe, zeggen. Kijken wie we nu op rapen. Even kijken of we daar... Danny van Poppel, de man in de witte trui, de man met de gele helm ook. Want dat mag hij als leider in het ploegenklassement. Mogen ze een uh, gele helm dragen. Van Poppel gaat eraf. Dan gaat de camera weer naar voren. En dan rapen we steeds meer mensen op. En daarvoor zie ik ook de gele trui rijden. Marcel Kittel wordt er ook afgereden. Is in zijn eentje. Dan moeten de kort Timmer en zeggen gaan haasten om uh, in ieder geval de kittel nog een beetje bij te kunnen staan. Want hier gaat de gele trui dragen eraf. Hij wist het natuurlijk op voorhand. Hij ging vandaag die gele trui verliezen. En Veukler die knalt nu Boom en Perez voorbij. Op weg naar de twee koplopers. Thomas Veukler in de aanval voor de etappenzegen. We gaan naar een andere hectische race. Uh, die van Silverstone. Nico Rosberg als winnaar voor... Ja, zeg het maar voor Mark Webber. En die had het echt niet gedacht, na twee rondjes, dat hij nog tweede kon worden. Maar er is zo ontzettend veel gebeurd in Silverstone. En dat waren niet alleen maar die klapbanden die uh, het verhaal domineerden. Daarna ja, veel inhaalmanoeuvres, veel acties, veel verrassende dingen. Uitvallen van Vettel. Hoe dan ook, Rosberg wint. Maar Rosberg is geen title contender, zoals ze dat in Engeland noemen. Rosberg wint, doet goede zaken. Maar het gaat natuurlijk met name om die strijd tussen Vettel, Alonso en Raikkonen. Dat zijn de drie die vechten om het kampioenschap. Vettel, de grote verliezer vandaag. Nul punten door een kapotte auto. En ook nog in leidende positie uitvallen. Dat is lang geleden hoor, dat hem dat is overkomen. Dus Vettel 0, Alonso profiteert, wordt derde. En uh, ja, die, die pakt gewoon nu een betere tweede plek in het klassement. Want hij stond ook tweede, maar op zo'n enorme achterstand. Nu is het verschil 21 punten. En als Vettel nog een keer uitvalt en Alonso wint... dan pakt Alonso de leiding. Maar goed, dat is... Dat is toekomstmuziek. De derde plek in, in, in het klassement, in het kampioenschap, is voor Kimi Raikkonen. 98 punten. Dat doet hij door vandaag vijfde te worden. Beide coureurs, Alonso en Raikkonen, die profiteren dus van de pech bij Vettel. Maar goed, de volgende race in Duitsland, volgende week, kan het zomaar weer anders zijn. Guido van der Garde, ik gaf hem net de negentiende plek. Hij is zelfs nog iets beter geëindigd. Het is is achttiende geworden omdat Romain Grosjean in de laatste ronde is uitgevallen. Goed, het levert hem niet heel veel op, wat met name voor Van der Garde wel erg vervelend is, is dat hij rijdend toch weer de laatste in de lijst is. En dan moet je bedenken, 1 minuut 7 en 16e seconde... dat is Max Chilton's achterstand, 17e... En euh, ja, één tiende later, Guido van der Garde, die is er echt bijna naast geëindigd, maar toch weer laatste. Daar zal hij van balen. Volgende week op de Nürburgring moet dat anders, want die Grand Prix van Duitsland die ligt natuurlijk vlak bij Nederland. En daar zal Van der Garde toch echt wat meer willen laten zien dan hij tot nu toe in het seizoen heeft kunnen showen. En Louis-Louis uh, Hamilton net niet op het podium, zijn ze... Zijn ze nou blij of toch een tikje teleurgesteld? Nee, Hamilton is blij hoor. Hamilton is, is blij. Die heeft heel goed door dat hij maximaal resultaat heeft gescoord. En dat heeft het publiek ook heel erg door. Want uh, hij wordt toch een beetje gezien als uh, de morele winnaar. Uh, want ja, als je, als je leidend uh, vertrekt vanaf pole position... en je domineert het begin van de race... je gaat door een klapband er bijna vanaf... haalt op drie banden de pits nog... start vervolgens weer achteraan... en knok je terug naar een vierde plek. Ja, dat vindt het dat publiek in Engeland op Silverstone... Prachtig. Dus uh, Hamilton is wel degelijk de held geworden vandaag. Helaas net niet op het podium. Ik denk één, twee ronden extra. En het was gewoon nog gebeurd. Maar die vierde plek is toch een overwinning voor Hamilton. Dat, dat, is, uh, dat straalt hij ook uit. Het is niet de gefrustreerde blik. Hij heeft even gebaald, maar dat was al tijdens de race. Hij is net uitgestapt met een uh, big smile. Dat zegt alles. De gouden glans van radio straalt af van onze antennes... bij deze Tour de France klassieker... The boat that day he left the shack. But that was all. I uh -huh. Een tijdje doorgaan. Onze eigen gouden oude Bas Kijks Lido Shuffle. We gaan naar Ed van der Bent. We zijn bezig met de grote prijs van Aken voor de Springruiters. Komen we precies uit bij Gerco Schreuder, Ed? De laatste starter uit met zijn paard uh, Londen. Waarmee hij uh, individueel zilver behaalde in datzelfde Londen en ook met het Nederlands team het zilver behaalde. En hij weet van uh, Harry Smolders en Mark Houtsager dat het foutloos kan, ondanks de zwaarte van het parcours hier, is hij inmiddels uh, gevorderd tot en met hindernis 2. Hij weet dat het kan, maar het moet toch maar weer gebeuren. Hij was overigens, zoals ik al eerder meldde, de enige dubbel foutloze combinatie van uh, de twee manches in de landenwedstrijd uh, in, uh, van de afgelopen donderdag, die Nederland uh, winnend afsloot, zo verrassend. Inmiddels gevorderd tot en met hindernis 5. Ik wou net zeggen, daar zijn fouten gemaakt. Nogal wat fouten. En daar maakt hij ook een springfout. Dat betekent vier strafpunten. En dat uh, betekent misschien ook dat hij net niet naar die tweede ronde gaat. Nee hij gaat definitief niet naar die tweede ronde. is dus Misschien net even te veel. Het is daarbij een hele grote vijverpartij. Daarnaast is er een uh, watercombinatie. Uh, Het zijn overbouwde slootjes. Twee in een geknikte lijn achter elkaar. Op de eerste daarvan maakte hij een fout. En vervolgens ook nog eens een keer op de oksen die in een geknikte lijn erachter staat. Dus hij staat inmiddels al op uh, twaalf terugpunten. En uh, hij geeft een Zeker naar de jury. Het publiek beloont dat ook met een applaus. Want hij weet dat het geen zin heeft om door te gaan. Dus zoals ze dat hier noemen, hij verzicht het. Hij beëindigt voortijdig het parcours. Jammer, want we hadden hem een, een plaats in die tweede ronde uh, eigenlijk wel gegund. Maar in ieder geval geldt dat straks voor Harry Smolders en Mark Houtsager. Zij gaan met de uh, nog eens 16 andere strijden om de grote prijs van Aken met eventueel een barrage... Drie maal wist Nederland deze wedstrijd winnend af te sluiten. Dat was in 1992 Jos Lansing. Toen nog rijdend voor Nederland met de optiebeurs Egano. In 2001 Jeroen Dubbeldam. Een jaar na zijn Olympische medaille van Sydney met de Chiem. En in 2008 Albert Stoer met Sam. Sebastian Timmerman, Gio Lippens. Ja, de eerste klappen vallen. De eerste klappen vallen hoor. BLK3 komt als eerste boven op de Col de la Serra. Die Col van de derde categorie Je moet dan zo meteen gaan beginnen aan de beklimming van de Col de Vizavona. Na 1163 meter en oh, oh, oh, wat vallen er nu al klappen daar in het peloton. We hebben het al gemeld, Cavendish eraf. En het gezelschap van Steegmans, van Terpstra, Danny van Poppel, de witte truidrager. De jongste renner van deze Tour, ook hij is eraf. Marcel Kittel in een groepje, gegang maakt door Roy Curvers. Hij rijdt daar rond met onder andere Tom Lezer. met Geraine Thomas. Die heeft een slechte dag hoor, die man van Sky. Daar zou ik er ook meer van verwachten met de bolletjes truidrager. Lobato zit daarbij. En zojuist zagen we ook uit het peloton lossen de man in de groene trui... Alexander Kristoff, die sprinter uit Noorwegen van Katusha. Maar we hebben dus één koploper. Die heeft dan 2 minuten en 51 seconden voorsprong bij nee, op achterblijven. Zij heeft 41 seconden voorsprong slechts op het peloton. Ook de aanval van Thomas Verclaire is grandioos mislukt. Want hij blies zichzelf helemaal op en is zojuist ingelopen. Door dat eerste peloton dat er toch nog wel steeds behoorlijk groot uitziet. Sebastian Timmerman bij de koploper. Het is niet veel, Sebastian. Nee, het is maar heel weinig. Daarom zijn wij er ook voorbij gestuurd. Voorbij K3 onder andere. Voorbij Veyeu toen ze nog samen reden. In die beklimming van de tweede, of de tweede beklimming van de dag, die La Serra van de tweede categorie. Daarna is het even tijd voor een kort maar krachtige lunch. En dan moeten er gelijk weer opnieuw geklommen gaan worden in deze pittige, maar toch uh, mooie etappe. We genieten van de natuur, we genieten van het weer, want het is uh, prachtig weer hier op uh, Corsica. En het voelt al, al, wel echt al aan als een uh, bergetappe. We rijden veel tussen de bossen door, zo nu en dan ook prachtige wijde uh, uh, gezichten eigenlijk. En nu komt er toch ook wel wat uh, bewolking. We gaan beginnen aan de derde klim van de dag, Col de Visa visavona, kool van tweede categorie. Et voici une formidable chanson française. Tu me dis que rien ne passe, même au bout d'un moment, qu'un beau jour c'est une impasse, Et derrière l'océan, que l'on garde toujours la trace d'un amour, d'un absent, que tout refait surface comme hier, droit devant. Tu me dis que rien ne sert, la parole ou le temps, qu'il faudra une vie entière pour un jour faire semblant, pour regarder en arrière, revenir. Souriant, en gardant ce qu'il faut taire et en faire comme qu'il Je peux seulement te faire Je peux seulement te seulement te m'a je peux seulement te être rassuré la peur pour être rassuré Encore, ce que je sais par cœur. Ce que je sais par cœur. Beau bon malheur, tu me dis que rien n'est fâche, ni la craie, ni le sang. Qu'on apprend après la classe, ou après ces trente ans. Qu'on peut dire trois fois, hélas. Que personne ne l'entend Comme personne ne remplace ce qui parte pour longtemps Tu me dis que vient l'hiver Qu'on oublie le printemps Que l'on vide les étagères Qu'on remplit autrement Qu'on se rappelle les yeux verts Le rire à chaque instant Qu'après tout la voix se perd Mais les mots sont vivants Je peux seulement te dire Je peux seulement te dire ja, we wilden u alvast even laten wennen aan uh, dit nummer. Grote hit in Frankrijk op dit moment. Dus als u in uw vakantie uh, die kant op gaat... hoort u dit heel vaak op de Franse radio. Emmanuel Moir met Beau Malheur. Tot zover het tweede uur van Radio Tour de France. Het uh, derde uur staat op punt van beginnen met Jurgen van den Berg en Bart Voskamp. Ik zeg tot morgen.